René van Brakel met het NOS Journaal. jaar Bert Koenders is de belangrijkste functie van minister van Buitenlandse Zaken als zijn partijgenoot Frans Timmermans naar Brussel vertrekt. Vandaag werd bekend dat Timmermans voor Nederland de belangrijkste kandidaat is voor een functie bij de Europese Commissie. Morgen praat hij erover met commissievoorzitter Juncker. Koenders was eerder minister van Ontwikkelingssamenwerking. Nu leidt hij de VN-missie in Mali. Apple onderzoekt of naaktfoto's van vrouwelijke beroemdheden... zijn gelekt na het hacken van iCloud-accounts. Een bedrijf zegt tegen een Amerikaanse technologie-site... dat ze de privacy van gebruikers erg serieus nemen en de zaak onderzoeken. Meer wil Apple er nu niet over kwijt. Afgelopen weekend lekte de foto's van de bekende vrouwen uit. Het zou onder andere gaan om Jennifer Lawrence en Kim Kardashian. De hacker zou een lek in een andere dienst van Apple hebben gebruikt... om aan de foto's in iCloud te komen. Een Duits roddelblad moet 100.000 euro smachtengeld betalen omdat het stiekem foto's had gemaakt van de Zweedse prinses Madeleine tijdens haar huwelijksreis. Het zijn van de hoogste bedragen die ooit in Duitsland zijn opgelegd voor het schenden van de privacy. Maar het blad kan nog tegen de uitspraak in beroep. Ook een Zweeds blad nam de foto's over, tot woede van het stel. Madeleine is de jongste dochter van koning Karl Gustaf. Ze trouwde in juni vorig jaar. Ajax heeft zich op de valreep versterkt met Niki Ziemling. De Deense middenvelder wordt verhuurd van FSV Mainz. Hij speelde eerder al eens voor NEC. Zojuist door middernacht is de transfermarkt gesloten... en kunnen spelers voorlopig niet meer van club wisselen. Het weer... In het westen bewolkt en kans op een bui. Lokaal kan ook mist voorkomen. Het is vannacht 10 graden. Overdag eerst wat wolken. Later zonnig en maximaal 22 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Zoals salsa.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 na balada toda linda, onde eu te vi, você no camarote. Eu rodado num no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro. Tô de carona, no meu cartão, foi bloqueado. No meu limite, tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele, lelele, se eu te pedi. Lele, lele, Você jamais vai me esquecer lele, lele, Se eu te pegar, você vai ver lele, lele, você jamais vai me esquecer lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Lelele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 If anybody finds out, I'm meant to drive home, but I don't all of it now, no So we're up, we just sit on the couch, one thing led to another, now nice she's kiss on my mouth ah. I need you, darling, come on, set the tone If you feel me falling, won't you let me know Oh